Halleluja, God is goed. Amen. Ik ben blij om hier vandaag te zijn. En ik geloof dat God een woord voor ons heeft vandaag. Ik hoor dat ik uh, het onderwerp ben van illustraties. God is goed. In situatie waarin we doorheen gaan in het leven, wil God ons iets tot ons spreken. En we moeten altijd goed luisteren naar, naar wat Hij doet. En als we luisteren naar, naar, naar hoe Hij spreekt, zelfs in de kleinste dingen van het leven, kunnen we zijn stem horen. God is zo goed. God is niet een, een stille God. God is een God die spreekt. Yes? Hoeveel mensen zijn enthousiast over het Woord van God? Amen. Hoeveel mensen zijn enthousiast over het woord van God. Het woord van God is levend. Het woord van God is krachtig. Wanneer het woord van God gesproken wordt in ons midden. Dan weten we dat er transformatie zal plaatsvinden in ons leven. Dat ons denken wordt vernieuwd. Dat ons hart getransformeerd zal worden. En meer op Jezus zal lijken. Want dat is de het functie van het woord van God. Dat het ons vormt naar het beeld van Christus. En hoe meer we gevormd worden naar het beeld van Christus, hoe meer we verder zijn in het proces naar heiligheid. Want dat is waar God ons naartoe heeft geroepen om heilig te zijn. Amen. Laat onze Bijbels openen in Lucas, hoofdstuk 15. Lucas, hoofdstuk 15. gaan heel bekend verhaal lezen. Dank je Jezus. Halleluja. Halleluja Jezus. Dank je Jezus. Dank je Jezus. Hoeveel mensen kunnen een applaus geven aan God danken aan God? Voor dat aanbiddingsteam van net. Ze geven alles. Amen. God is goed dat Hij mensen heeft geroepen om Hem te aanbidden en ons te leiden in aanbidding. Lucas hoofdstuk 15, vers 11 tot en met 24 gaan we lezen. Yes?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 Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Amen. Dank u wel, Vader, voor dit woord, Heer. Heer, op dit moment, Vader, geef ik u alle controle, Heer. U hebt alle controle, Heer. U hebt het, Heer, in uw handen, want dit is uw dienst. Wij zijn uw kinderen, Vader. En op dit moment, Vader... Weet u, u bent zo goed voor ons vader. En wie zijn wij vader, dat we hier vader kunnen zijn mijn God en kunnen genieten van uw aanwezigheid. Vader, spreek tot onze harten vandaag mijn God, voor uw eer en glorie. Wij zijn uw kinderen, dit is uw dienst, Dit alles is hier van u mijn God. Voor uw eer en glorie vader, spreek tot ons vader, verander ons mijn God, transformeer ons vader, raak ons aan oh mijn God. En heer, elke geest mijn God die tegen deze dienst is, oh vader, vader bestraffen wij vader op dit moment in de naam van Jezus. En Heer, wij verklaren vrijheid, wij verklaren mijn God bevrijding, Heer. Wij verklaren, Vader, uw redding, mijn God, uw leven op deze plek, mijn God, Vader. Want u bent hier aanwezig, oh mijn God, en u regeert in ons midden. In Jezus' naam. Amen. Zeg tegen degene die naast je is, scheur je speech. Scheur je speech. Ik denk dat jullie soms denken dat ik gek ben met zulke titels soms, maar scheur je speech. Het hoofdstuk wat we, waar we nu in zijn beland is eigenlijk een, een soort van afdeling van, van gevonden voorwerpen in de Bijbel. Want het is het hoofdstuk dat gaat over de verloren dingen. Het is het hoofdstuk van de verloren dingen. De eerste wat verloren is, is een verloren schaap. En Jezus spreekt over de herder, die laat zijn 99 schapen achter. En gaat op zoek naar dat ene schaap dat verloren is. Het tweede verhaal gaat over een vrouw. En die had tien munten en ze is één munt kwijt. En ze haalt alles over hoop en gaat zoeken naar dat ene munt. En ze vindt het en er is grote vreugde. En ook vreugde over de schaap. Maar het derde verhaal. Dat is het verhaal dat we net hebben gelezen en dat verhaal gaat over een verloren zoon. En eigenlijk het verhaal gaat eigenlijk over twee verloren zonen, maar we gaan nu spreken over één verloren zoon. Want het was niet alleen de jongste zoon die verloren was, maar het was ook de oudste zoon die eigenlijk verloren was. Want hij had alles in het huis, maar hij maakte er geen gebruik van. En soms kunnen wij verloren zijn in het huis van God. Niet verloren zijn in zonde in, in, misschien, maar dat we verloren zijn en we weten niet onze identiteit in God. Dat we niet weten wie we zijn in God, zoals de oudste zoon. Hij wist niet wie hij was in God. Hij ging klagen tegenover de vader. Maar we gaan het vandaag hebben over de jongste zoon. En Jezus vertelt het verhaal omdat de fariseers begonnen te morren en te, te, te klagen. Want Jezus, deze meesters, deze rabbi, hij zat te eten met zondaars. Hij was aan het eten met tollenaars, met, met zondaars in de ogen van de fariseers. En Jezus begon het hart van God te uiten naar de fariseers. Want het hart van God gaat uit naar dingen die verloren zijn. Naar levens die verloren zijn. God geeft zoveel om onze levens. Dat wanneer hij ziet dat we verloren zijn. Dat hij alles eraan doet. Om het weer terug te halen. Om jou weer terug te brengen naar hem. Zodat hij jou weer vindt en dat hij jou weer kan omhelzen. Hij zoekt naar al wat al wie verloren is, naar in ieder die ziek is, die verloren is, die verbitterd is, die gekwetst is en het maakt niks uit waar je doorheen bent gegaan. God geeft om jou. Het maakt niks uit hoe diep je verloren bent, en want dat zegt het verhaal. Het maakt niks uit hoe diep je verloren bent. God geeft om jouw leven. Het maakt niks uit hoeveel pijn andere mensen jou hebben aangedaan. God geeft om jou. God geeft om levens die verloren zijn. Hij vergeet de zijne niet. En het is een groot liefdesverhaal. Het is een van mijn lievelingsverhalen die Jezus vertelt. Want altijd wanneer je het leest, dan, dan zie, je, zie ik tenminste mijzelf erin. Ik zie mijzelf die ooit verloren was en... En ik, ben, en ik kwam terug tot het huis van de vader en de vader die omhelsde mij weer. En, en dit verhaal beschrijft deze relatie van de vader en zoon en beschrijft eigenlijk de relatie die wij hebben met God. De relatie die wij hebben met God is een relatie van vader en kind. Vader en zoon. Vader en dochter. Amen. Amen. En God wil jouw vader zijn. En het maakt niks uit welke ervaring je hebt gehad met jouw aardse vader. Want velen van ons hebben niet, geen goede ervaring met onze aardse vader. Maar God is niet zoals onze aardse vader. God is niet zoals onze aardse vaders die falen. God is een vader die nooit faalt... God is een vader die voor altijd voor ons zorgt. God is een vader die ons altijd omhelst. Als jij nooit een omhelzing hebt gehad van jouw aardse vader. God wil al, wilt al te graag jou omhelzen met zijn liefde en met zijn genade. Als jouw aardse vader nooit om jou gaf. God geeft om jou. Amen. God geeft om jou. Hij is een vader die om Jou geeft. En dat is wat God aan ons biedt vandaag. God biedt aan ons een vader en zoon, een vader en dochter relatie. En velen van ons zijn, zijn bedrogen door, door onze aardse vaders. Maar weet je, onze hemelse vader, hij breekt nooit beloftes. Aardse vaders breken beloftes. Ze beloven, maar ze komen het niet na. Maar de onze vader die in de hemel is... hij belooft en hij zal het ook doen. Wanneer hij iets belooft, wanneer hij iets uitspreekt in onze leven... dan zal hij het ook doen. En er gebeurt iets interessants in het leven van, van, van deze zoon... van deze jongste zoon. Want de vader is, leeft nog... En hij zegt, vader geef mij het deel dat mij toekomt. Geef mij wat jij aan mij wilt geven, geef het mij. Ik wil het hebben. En het is een beetje een, een, een uitspraak dat een beetje raar is, dat komt van de jongste zoon. Want hij is eigenlijk, zegt eigenlijk hiervan, weet je, ik wil niet wachten... Ik wil het nu. Ik wil nu hebben wat u mij later wilt geven. Terwijl de vader, terwijl de jongste zoon er nog niet klaar ervoor was. Hij was er nog niet klaar, blijkbaar, kunnen we dat zien. Hij was er nog niet klaar voor om te ontvangen wat de vader aan hem wou geven. En vaak komen wij ook zo tot God en zeggen wij, God, ik wil nu hebben... Wat u mij later wilt geven. Maar het werkt niet zo. En God zal ook zeggen nee. Want God zegt ook nee. Amen. God zegt niet alleen maar ja, ja, ja, ik geef je. Ik geef. God zegt ook nee. Wacht. Want je kan het nog niet aan. Als God jou gaat geven wat hij jou eigenlijk later wilt geven. En hij geeft het nu aan jou. Dan kan je het nog niet aan. Want je moet nog door een proces heen gaan zodat je sterker wordt, zodat je het aan kan. Je hebt nog ervaringen nodig in jouw leven, zodat je aan kan wat God jou nu wilt geven. En het was een uitspraak van onafhankelijkheid. Hij wou onafhankelijk zijn van de Vader. Hij verlangde naar een scheiding tussen wat van de Vader is en wat van hem is. Hij wilde zijn eigen ding, in andere woorden, hij wilde zijn eigen ding doen. Hij wilde niet wat de vader Wauw, dat wilde hij niet. Hij wilde niet doen wat de vader wou. Hij wilde niet de wil van de vader doen. En dat is net als wij, of niet? Vaak willen wij niet de wil van de vader, vaak willen wij niet de wil van God doen. En hetzelfde deden wij, of doen wij nog steeds. Wij nemen wat God aan ons heeft gegeven en dat is onze vrije wil. Dat is het grootste geschenk dat God ons heeft gegeven. Wij nemen onze vrije wil en wij doen wat wij willen. En we doen niet wat God wil. We nemen het grootste geschenk dat God ons heeft gegeven om onze eigen ding te doen. We nemen onze vrije wil... Om de zonde te doen. We nemen onze vrije wil om tegen God in te gaan. We nemen, we nemen wat God ons heeft gegeven. Luister goed naar wat, wat, dit, wat dit eigenlijk is. Het is eigenlijk het, het is iets. Um, ja, ik weet niet hoe ik het moet noemen. Het is een beetje raar. Ik laat me zo noemen even. God geeft jou iets en jij neemt het. Het is van jou, maar jij gebruikt het. Om Hem te beledigen, om tegen Hem in te gaan. God geeft ons mooie dingen. God geeft ons mooie dingen in het leven. God geeft ons relaties, mooie relaties in het leven. Maar heel vaak verpesten wij deze relaties omdat wij willen doen wat wij willen doen en niet wat God wil doen. En dat zien we in, in, in, in de wereld ook. God heeft iets moois gemaakt. Zoals relaties. Zoals seks. Seks is een geschenk van God. Maar wat je ziet, wat de, wereld doet, wat de wereld doet, is ze verpesten het. Ze verpesten het door te doen wat zij willen. Ze willen het gebruiken voor hun eigen plezier. Ze willen het gebruiken buiten het kader dat God wil dat het gebruikt wordt. Amen. Want de kader waar God wil dat het gebruikt wordt, is in het huwelijk. Maar wanneer wij het geschenk van God nemen en het willen, willen doen wat wij willen, dan gaan we buiten de wil van God. Dan gaan we buiten de kaders die God heeft gezet. En zo kan het ook zijn met eten. Eten is lekker, toch? Maar we kunnen het ook gebruiken ten kwade. Als we te veel gaan eten, dat is ook een zonde. Als we... Te veel eten terwijl we het niet eens nodig hebben. Amen? Amen? Christenen stoppen met roken, met drugs, maar eten? <laughs> eten is moeilijk. Maar het zijn dingen waar we, naar, waar we naar moeten kijken. Dat we niet de dingen, de plezieren van het leven dat God aan ons heeft gegeven, nemen om het te verpesten, eigenlijk. Om om buiten zijn wil, om tegen zijn wil in te gaan. Amen. En dat is wat deze jongste zoon deed. Hij nam wat de vader had gegeven... om eigenlijk tegen de wil van de vader te gaan. En als we tegen de wil van de vader gaan... dan brengen we ook schade aan onszelf. Als we tegen de wil van God gaan... dan, dan brengen we eigenlijk schade tegen onszelf. Want dan gaan we relaties aan... Die we niet aan moeten gaan en dan krijgen we pijn en dan gaan we huilen, maar dan gaan we het nog een keer doen. Dan krijgen we nog meer pijn en dan gaan we nog meer huilen enzovoort. En in elk aspect van het leven is het zo dat we de dingen nemen die God ons heeft gegeven en we nemen het om tegen de wil van God. We doen andere mensen pijn. Het is niet alleen maar dat wij alleen maar het slachtoffer zijn van, van, van de dingen... dat alleen andere mensen ons pijn doen. Maar wij doen ook andere mensen pijn. En meestal met wat God ons heeft gegeven. Deze man, deze jonge jongen, ging naar een ver land. En een ver land betekent eigenlijk simpelweg ver van huis... Ver van het huis van de vader. Hij wou niet in de buurt van de vader zijn. Hij wou niet in de buurt van de vader zijn. Hij wou ver weg van de vader zijn. Zodat de vader niet zou zien wat hij ging doen. Maar weet je dat wij niet weg kunnen rennen voor God? Weet je dat? Het maakt niks uit hoe ver je gaat. Het maakt niks uit hoe ver je gaat. God ziet jou. God ziet jou. Ook al wil je iets verstoppen, ook al wil je iets verbergen, ook al wil je iets, iets verbergen. Voor de mensen kan je het verbergen. Maar voor God niet. God ziet het. En weet je wat? En wij weten dat God het ziet. Soms weten wij dat God het ziet. God ziet de bitterheid in je hart. God ziet alles. God ziet alles en dat is iets moois, maar dat is ook iets waar je op moet letten. Want heel vaak leven wij alsof God niet alles ziet. Vaak leven wij alsof God niet alles ziet en wij gaan naar een ver land en wij denken van, hé, hey, weet je, ik ga niet naar de kerk, ik ga ver weg, en, en, zodat God mij niet ziet. Maar weet je, God ziet jou. Want God is overal. God is overal. Hij ziet jou. De salmis zegt... Ook al, in, ook al ga ik in het diepste van het diepste... God is daar. Hij ziet jou. Hij ziet jou. En dat is heel goed nieuws. Want het maakt niks uit hoe diep ik ga. God is daar om mij weer te doen opstaan. Amen. En deze jonge man ging ver weg. En hij begon... De Bijbel zegt hij begon een losbandig leven te leiden. En hij gebruikte dat vermogen dat hij van zijn vader kreeg. Gebruikte hij om een losbandig leven te leiden. Hij begon te zondigen. En in het begin... ...lijkt de zonde ons te bedienen. In het begin. In het begin lijkt de zonde ons te bedienen. Het lijkt alsof het ons iets geeft... Maar eigenlijk zonde neemt alleen maar dingen van jou. Zonde kan jou niks geven. Zonde kan jou geen verzadiging geven in het leven. Zonde kan jou geen vervulling geven in jouw leven. Zonde neemt alleen maar. In het begin lijkt het misschien lekker. In het, in het begin lijkt het misschien leuk. Maar hoe meer je het gaat doen, hoe verder je gaat, hoe meer het gaat nemen. In het begin lijkt het jouw dienaar te zijn. Maar uiteindelijk wordt het jouw meester. En het is, zo. het is zo. Het wordt jouw meester. En dat gebeurde met deze jonge man. Hij, hij, hij ging zo ver. Hij ging zo diep dat de zonde hem overmeesterde. En wanneer de zonde jou overmeestert, dan ben je op het diepste punt beland. De zonde overmeesterde deze jonge man. Zonde zal nooit het verlangen dat we hebben naar God vervullen. De leegte die wij hebben in ons hart kan zonde nooit vervullen. En toen hij op, de, op, de dieptepunt, op dat dieptepunt was, zegt de Bijbel, hij begon gebrek te lijden. Vroeger had hij overvloed en zo was hij een losbandig leven aan het lijden. En de zonde leek zijn dienaar. En, en, en, maar toen, het, toen de zonde hem overmeesterde, begon hij gebrek te lijden. Begon hij gebrek te lijden. En wat deed hij toen? Hij, wat deed hij toen? De Bijbel zegt ons dat hij, hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van het land... En wat, wat het, het woord dat hier in het Grieks gebruikt wordt vervoegde... ...betekent eigenlijk... ...hij lijmde zich vast... ...aan een van de burgers. Hij lijmde zich vast. Hij lijmde zich vast. Hij was vastgemaakt met lijm als het ware. Hij was op het dieptepunt en hij lijmde zich vast... Aan dat dieptepunt. Ik weet niet waar je bent vandaag in jouw leven. Of je een dieptepunt hebt meegemaakt. Of dat je in een dieptepunt zit. Maar lijm jezelf niet vast. Aan dat dieptepunt. Maak jezelf niet vast. Aan dat dieptepunt. Maak jezelf niet vast. Aan dat dieptepunt. Maak jezelf niet vast aan personen die jou aan, op dat dieptepunt houden. Weet je, heel vaak blijven we op dat dieptepunt omdat we nog steeds in dezelfde groep mensen zijn. In dezelfde relaties die we hebben. Die ons, al, die ons daarin hebben gebracht. En we lijmen ons vast aan personen. Die ons, ons, niet, ons niet het beste uit ons willen halen, maar juist ons daar willen houden. Ik weet niet of jullie mij begrijpen. Er zijn mensen in ons leven die ons willen laten zondigen. Er zijn mensen die de duivel gebruikt om ons te verleiden naar zonde. En wanneer we op dat dieptepunt zijn, dan, dan lijmen we ons vast, want we hebben niks meer. Het enige wat we hebben zijn die relaties nog, zijn, zijn die personen nog en we blijven in dat groepje. Maar als je op wil houden en terug wilt gaan naar de vader, dan moet je jezelf losmaken van sommige personen uit jouw leven. Dan moet je je losmaken van personen die jou slecht beïnvloeden. Dan moet je je losmaken van dingen die jou slecht beïnvloeden. Maak je los. Lijm jezelf niet vast aan die personen. Lijm jezelf niet vast aan de dingen die jou beïnvloeden. En misschien zeg je van, ja, ik blijf toch in dit groepje, want misschien, weet je, kan ik ze overtuigen. Wanneer ik opsta, dan kan ik ze misschien overtuigen. Maar als jij al gevallen bent, je ligt op de grond, hoe kan je andere mensen laten opstaan die ook gevallen zijn? Maak je eerst zelf los daarvan. En wanneer de Heer heeft jou doen opstaan, dan kan Hij jou daar weer naartoe sturen. Maar je moet eerst loskomen. Je moet eerst loskomen. Door een meester van zichzelf te worden, werd Hij een slaaf van een ander. Hij maakte nu deel uit... Van die gemeenschap. Van die wereld waar hij voor heeft gekozen. Zonder huis. Zonder huis. Zonder een, een plek van veiligheid. Zonder enige plek van veiligheid. Zonder huis. Zonder vermogen. Deze jongen was diep gegaan. En om, het nog, om de graad nog Dieper te laten gaan, zegt de Bijbel ons, dat hij varkens begon te hoeden. En voor de luisteraars was dit iets schrikwekkends. Want varkens, die zijn het onreinste van de onreinste. En deze jongen ging varkens hoeden. Dat betekende dat hij niet op een goede plek was. En zelfs het eten dat de varkens aten, kon hij niet krijgen. Zelfs het eten dat het onreinste van het onreinste eet, kon hij niet krijgen. Dit was het diepste van het diepste. De graad van onreinheid was zeer hoog bij hem. Maar dan zegt de Bijbel iets. Dan zegt Jezus iets. Dan gaat het verhaal anders. Het verhaal verandert. Het verhaal krijgt een wending. Het verhaal, er gebeurt iets met deze jongeman. Hij, hij, de Bijbel zegt, hij komt. Hij komt tot zichzelf. Hij komt tot zichzelf. Er, er gebeurt iets in hem dat hij zegt, hij krijgt een moment van, van, van, van dat hij terugkijkt naar, naar waar hij was en naar waar hij nu is. En hij vergelijkt het en hij zegt van, hé, hey, wat doe ik hier? Wat doe ik hier? Wat doe ik hier? Ik was in het huis van de vader, maar nu ben ik in het diepste van het diepste. Wat doe ik hier? En nu ik het aan het vergelijken ben. Wat ben ik hier aan het doen? Het moment dat hij tot zichzelf kwam, was ook tegelijkertijd het moment van opstaan. Maar weet je wat het is? Deze jongen, hij kwam tot zichzelf en hij stond op. Maar velen van ons komen tot onszelf en we blijven tot onszelf komen. En we blijven denken van, ja op een dag zal ik weer teruggaan naar God. Op een dag zal ik mij weer teruggaan naar de Vader. Op een dag, ja, misschien morgen. Misschien overmorgen. Maar, het werkt niet zo. Weet je, C.S. Lewis zei het, maakt niks uit hoe lang een persoon nadenkt over berouw als hij het niet in actie zet. Je kan zo lang nadenken en zo lang spijt hebben over een zonde, over jouw dieptepunt, maar als jij niet een actie neemt, een handeling neemt van teruggaan, een stap terug te zetten naar de vader, dan, dan kan je blijven nadenken, dan kan je tot jezelf blijven komen. Maar deze jonge man, hij kwam tot zichzelf. En hij stond op. En hij ging terug naar de Vader. Maar weet je, teruggaan naar de Vader is eigenlijk vooruitgaan. Teruggaan naar de Vader is eigenlijk vooruitgaan, want de weg naar God toe is altijd vooruit. Maar we noemen het teruggaan naar de Vader. En ik wil een voorbeeld geven. Um, ik heb nu mijn rijbewijs, dat weten jullie al. Als je op de snelweg bent aan het rijden, en ik heb het al één keer meegemaakt. En je moet bijvoorbeeld afslag 7 hebben. Ik noem maar een nummer op. Afslag 7 moet je hebben. En je bent aan het rijden, je bent aan het rijden. Maar je gaat de afslag voorbij. Je hebt een fout gemaakt. Toch? Je hebt een fout gemaakt en, en je kan die fout niet meer terugdraaien. Dus hoe moet ik terug gaan? Moet ik stoppen op de snelweg... En mijn fout, kan ik mijn stop op de snelweg en mijn fout weer herstellen? Nee. Ik kan niet achteruit gaan rijden, stoppen, achteruit rijden en, en, en proberen mijn fout te herstellen. Dat gaat niet. Dus om mijn fout te herstellen, moet ik vooruit blijven rijden totdat ik een andere afslag vind, zodat ik weer terug kan gaan naar waar ik naartoe moest. Toch? En weet je, heel vaak zijn, doen wij het ook zo met God. Wij maken een fout en wij blijven in het verleden en wij willen teruggaan om de fout weer te herstellen. Maar laat me jou één ding, één ding zeggen. Je kan niet teruggaan naar het verleden om, om weer een kans te krijgen om het beter te doen. Zo werkt het niet. Als je een fout hebt gemaakt... Ja, ik heb een fout gemaakt. Geef het toe dat je een fout hebt gemaakt en ga vooruit, want de weg vooruit is de weg terug naar de Vader. Want als je vooruit gaat, is daar een afslag die naar het huis van de Vader gaat. Halleluja. Halleluja, Jezus. En heel vaak blijven wij vast in het verleden. En, en, en, en, en blijven we denken van... Oh, kon ik maar terug in de tijd reizen? En mijn vrouw vroeg me iets... iets heel lang tijd geleden. Volgens mij een jaar of zo geleden. En ze vroeg iets... Wat wil je? Terug in de tijd kunnen gaan? Of een miljoen... Zoveel miljoen euro hebben? En mijn eerste antwoord was... Terug in de tijd gaan, want dan kan ik mijn, de fouten die ik heb gemaakt, kan ik beter maken. Maar daarna zei ze iets van, nee, waarom? De fouten die je hebt gemaakt in het verleden, maken juist de persoon die je nu bent. Dus geef mij maar die miljoen euro, want dan kan ik een goede toekomst hebben, of niet? Ja, of niet? En heel vaak kiezen wij ervoor om in het verleden vast te zitten en te blijven denken, denken, denken, denken, denken, denkende dat wij het beter kunnen maken. En alles draait om wat gisteren is gebeurd, om wat ik fout heb gedaan in het verleden. De personen die ik kwaad heb gedaan of de personen die mij hebben kwaad gedaan en de pijn die ik heb ervaren of de pijn die ik aan anderen heb gedaan. En ik blijf daar vast, vast, vast, terwijl... God wil dat ik vooruit ga, terwijl Hij tegen mij zegt van... Hé, hey, de gedachten die ik voor jou heb zijn gedachten, zijn goede gedachten. Een toekomst heb ik voor jou liggen. En de weg en, en de toekomst ligt niet in het verleden. De toekomst ligt in het heden. Vergeet wat achter jou ligt en ga naar voren. Halleluja, want de weg terug naar de Vader is de weg... Naar voren en hij gaat naar de vader en hij zegt hier, en hij stond op en toen hij tot zichzelf kwam, hij zei, weet je, ik ga, hij zei, hij zei in zichzelf, ik ga naar mijn vader en, en ik ga mijn speech voorbereiden. Ik ga mijn speech voorbereiden, waar is mijn pen? Ik ga mijn speech voorbereiden. En hij zegt hier, hij zegt van, ik weet je wat ik tegen de vader ga zeggen? Ik ga tegen de vader zeggen, vader, vader, ik heb gezondigd tegen u en ik heb tegen de hemel gezondigd en... en, en. Weet u, u hoeft mij niet meer aan te nemen als, als een zoon, maar maak me tenminste één van uw loondienaren. En, en maak me tenminste één van uw knechten. En hij begint te schrijven en te schrijven. En, en, en hij zegt van, weet je, ik, hier heb ik mijn speech en wanneer ik tot mijn vader kom, dan, dan zal ik dit tegen hem zeggen. Ik zal zeggen van, weet je, ik hoef niet terug te komen. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Ik ben het niet waard. Dus maak mij maar één van uw, uw dagloners. En hij heeft zijn speech al voorbereid, hij heeft zijn speech al voorbereid. Hij heeft het al in zijn handen en, en, en, en, en hij fout het op en, en hij gaat terug naar de vader. Met zijn speech al klaar met wat hij wil zeggen. En de Bijbel zegt dat de vader op hem aan het wachten was. De vader zag hem van ver. En de vader rende naar hem toe. Oh Jezus. De vader rende naar hem toe. En toen de vader naar hem toe rende. Het maakte niks uit hoe vies hij was. Het maakte niks uit of hij kleren aan had of niet. Of hij schoenen had of niet. De vader omhelsde hem. Hij kuste hem. En hij begon tegen de vader te zeggen, hij begon tegen de vader zijn spies te zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. En hij kon niet afmaken wat hij had opgeschreven, want wat, hij had, opgeschreven, wat had hij opgeschreven, had opgeschreven, ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden, maak mij een van uw uh, dienaars. Maak mij een van uw knechten. Maar voordat hij kon zeggen, maak mij een van uw knechten, onderbrak de vader hem. En hij zei, scheur jouw speech maar. Scheur het. Want je zal geen dienaar zijn. Je zal aangenomen worden als een van mijn zonen. Scheur jouw speech. Scheur wat jij hebt voorbereid. Scheur jouw speech. Scheur, want het, het geldt hier niet. Niks van wat jij kan voorbereiden. God overhalen om jou te vergeven. Het is pure genade waarin God jou vergeeft. Het is niet jouw eigen gerechtigheid waarvoor jij kan werken dat God jou vergeeft. Het is niks wat jij kan voorbereiden, wat jij kan zeggen tegen God dat Hij jou zal vergeven. Er is niks van wat je kan beloven aan God. Ja, want dat doen we. Vader, ik zal het nooit meer doen. Heer, ik beloof het u. Maar die beloftes, scheur ze maar. Want dat haalt God niet over om jou te vergeven. God vergeeft jou uit pure genade. Je verdient het niet. Nee, je verdient het niet. Nee, ik verdien het niet. Maar de vader omhelsde hem. Genade onderbrak hem. Liefde onderbrak hem. Hij was aan het praten, maar de vader onderbrak hem met een omhelzing. De vader onderbrak hem met zijn liefde, met een kus. En zo wil God jou ook onderbreken in al jouw eigen gerechtigheid. In al jouw beloftes die jij wilt geven aan God. En wat jij wilt zeggen tegen God. Om hem over te halen, zodat hij jou kan vergeven van deze grote fout. Maar vandaag onderbreekt Hij jou. En Hij zegt, nee. Zo werkt het niet bij mij. Er is niets van wat jij kan doen. Er is niets van wat jij kan zeggen dat ik jou zou vergeven. Er is niets wat jij bij genade kan zetten. Zodat je genade er, er is niks van wat je bij genade... Er hoeft niks bij genade bij te komen genade is genade ik verdien het niet ik verdien het niet en de vader begint te spreken over zijn leven en kijk wat de vader hier doet hij zegt tegen hem hij zegt tegen zijn, zijn slaven de zoon wou een slaaf zijn, maar nu zegt hij het, ik ga zijn slaven. Haal het beste gewaad tevoorschijn. Haal het beste gewaad tevoorschijn. Is dit niet genade? Wanneer wij het slechtste doen... en wij komen tot God met een hart... dat gebroken is... dan is Hij klaar om ons het beste te geven...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 Komt naar God toe met jouw eigen gerechtigheid. En dat je wil zeggen. Heer, Heer, ik beloof u dat ik het nooit meer zal doen. Heer, heer, heer ik, ik doe dit en dit en dit en dit. En, en, en dan kan u mij vergeven. Maar God onderbreekt jou en zegt nee stop, stop, stop. Daar zegt God al stop. Stop. Wat ik geef, geef ik niet door wat jij kan doen. Door wat jij kan zeggen. Door wat jij kan beloven. Wat ik jou geef. En hij begint te spreken over jouw leven. En hij begint te spreken over mijn leven. Wat ik jou geef is een toekomst. Wat ik jou geef is leven. Wat ik jou geef is genade. Wat ik jou geef is de kracht om verder te gaan. Wat ik jou geef is een nieuwe kans. Wat ik jou geef is een kans om weer vooruit te gaan. Oh, Shammai, Rabbah, Saya. Wat ik jou geef is genade, is liefde, is barmhartigheid. Oh, mijn God. Scheur jouw eigen speech. Scheur jouw eigen gerechtigheid. Scheur het. En, en in Joël staat er zelf. Scheur niet jouw kleren. Scheur niet die uiterlijke dingen. Scheur jouw hart. Want dat is het enige wat God wil. Een hart dat naar hem toekomt. Dat gebroken is door wat is gebeurd. Zodat hij het kan nemen. En het weer kan genezen. En dat hij jou kan leren. dat jou weer geneest van wat er is gebeurd en jou weer een nieuwe kans geeft en dan wanneer je in zijn toekomst stapt wanneer jij in die nieuwe kans stapt en je kijkt achteruit en dan zeg je hey, ik was dood ik was dood maar hey, ik ga niet meer terug ik ga niet meer terug want de Heer heeft mij eruit gehaald. Ik ga niet meer terug. Want, want ik was dood. Ik was gevallen. Maar nu ben ik levend. En nu ben ik opgestaan. En ik wil nu alleen maar in de aanwezigheid van de Vader zijn. Genieten van zijn liefde. Genieten van de vrijheid die Hij mij geeft. En niemand kan mij komen aanklagen over wat er is gebeurd. Het in mijn gezicht te gooien. Ook al komt de duivel tegen jou en zegt. Kijk wat je in het verleden hebt gedaan. Kijk wat jouw fout is geweest. Je gaat naar de hel. Maar je zal zeggen het bloed van Jezus is tegen jou. Want het bloed van Jezus heeft. ...heeft mij vergeven. Het bloed van Jezus... ...heeft mij vergeven. Het bloed van Jezus... ...heeft mij gereinigd... ...gewassen... ...en ik heb nieuwe klederen van gerechtigheid ontvangen. En dan zegt de duivel... ...je verdient het niet. En dan zeggen Ja, ik verdien het niet. Dat is waar. Ik verdien het niet. Maar Hij heeft mij waardig gemaakt van zijn liefde. Ik verdien het niet. En God zegt, ja, ik heb jouw lief. Ik heb jouw lief. Omdat ik je waardig heb gemaakt van mijn liefde. Ik heb de grootste prijs betaald om jouw lief te hebben. Ik heb bewezen dat ik jouw lief heb. Toen mijn zoon stierf aan het kruis. En hij zijn bloed vergoot. Halleluja. En dat is de, de genade die God ons geeft. Hij staat op jou te wachten. En niets van wat je hebt gedaan in het verleden is te groot voor zijn liefde. Soms denken we dat we God kunnen verrassen met onze zonden. Dat hij zegt van, wat heb je nu gedaan? Dit is een verrassing. God is niet verrast door al het kwaad dat wij doen. Hij weet precies. En daarom is hij ook bekwaam. Om ons te vergeven. Omdat hij het weet. Halleluja. De vader stond daar op hem te wachten. En het onmogelijke wat, wat hij niet kon voorstellen. Werd voor hem gedaan. Hij werd niet teruggenomen als, als een slaaf. Hij werd aangenomen als een zoon. En wij hebben geen geest van slavernij ontvangen, zodat wij weer opnieuw kunnen vrezen. Maar we hebben de geest van de aanneming der zonen gekregen, waardoor wij roepen, abba vader, abba vader, abba papa, vader, God, hier ben ik. Spreek tot mijn hart. Hier ben ik, hier. Spreek tot mijn hart. Ik was kwijt, maar nu ben ik gevonden. Ik, ik, ik was gekwetst, maar nu ben ik genezen. Ik, ik was in rouw, maar nu ben ik aan het dansen. Ik was gevangen, maar nu ben ik bevrijd. Spreek tot mijn hart, Heer. Spreek, spreek, spreek, spreek. Laten we opstaan. Halleluja. Spreek tot mijn hart, spreek tot mijn hart. Oh Jesus, Jezus. En Paulus zegt het ook. Van, hij zegt, ik wil in Hem gevonden worden, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is. ...maar die door het geloof in Christus is... ...namelijk de rechtvaardigheid uit God... ...door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen... ...en de kracht van zijn opstanding... ...en de gemeenschap met zijn lijden... ...doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook... ...tot de opstanding van de doden te komen. En hier komt het. Niet dat ik het al verkregen heb... ...of al vermaakt ben... ...maar ik jage naar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb. Maar één ding doe ik. Wat doet hij? Wat is het ene ding wat Paulus doet? Ik vergeet wat achter mij is. En ik strek me uit naar voren wat voor mij is. En ik jaag naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is. In Christus Jezus. Paulus zegt, ik was de, een, de, de grootste zondaren. Ik was een Hebraïer uit de Hebreeën, een vervolger van de gemeente. Maar hij zegt hier, ik vergeet wat achter mij ligt. En ik jaag en ik grijp wat voor mij is. En het is tijd voor iemand hier vandaag om niet in het verleden te blijven leven. God spreekt tegen, tegen twee soorten personen vandaag. Personen die nog steeds vastzitten in hun verleden. En die niet, maar niet eruit kunnen stappen en denken dat ze nog steeds iets moeten doen om Gods vergeving te ontvangen. En de andere persoon is. Je zit in een cyclus. Van zonde. En het gaat steeds dieper en dieper. Maar vandaag is de dag dat, de vader, dat je tot de vader moet komen. En dat je die cyclus moet breken en dat je tot jezelf komt. En berouwen hebt over jouw zonde. En dat je zegt stop. Ik ga opstaan. Want ik heb een vader. Die op mij wacht. Ik heb een vader. Die met open armen op mij wacht. Dank je Jezus. Als jij hier vandaag bent. en je bent. die persoon. een van de twee. kom dan naar voren, ik wil voor jou bidden. En weet je, het is niet per se het gebed dat jou eruit haalt. het is de actie die je daarna neemt. Het is de actie die je gaat nemen. En we zullen bidden dat. dat God. ...jou de kracht geeft... ...dat Hij jou eruit haalt... ...en laat God open je hart... ...en laat God tot jou spreken vandaag... ...laat God tot jouw hart spreken... ...scheur jouw eigen speech... ...en laat God zijn speech maken over jouw leven... Laat God spreken over jouw leven. Laat God spreken over jouw leven. Laat hem jouw hart genezen vandaag. Oh Jezus. Jezus.